Vrijdag, 24 uur in de Mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Wat ben ik weer trots op je? Wat heb je net weer lekker gedaan? En dat kan je nog steeds doen. Welkom bij het lekkerste uurtje van de week. Tussen 12 en 1 bepaal jij de playlist en vullen we samen de USB-stick van de DJ. Welkom bij Nix Marathon Request. Wat wil je horen tijdens de lunchpauze? Geef het door via de app van Slam. Het eerste audio-appje komt binnen van onze Niet de truckster. Morgen Sam. Ik wil graag een verzoekje aanvragen voor vanmiddag. Losing control van Kiki. Er ging net iets mis. Dankjewel. Het voetje Het is binnengekomen. Het gaat goed. We gaan hem erin gooien. Dankjewel. Take to you Zij het goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat heerlijk zeg, je hebt gewoon een vrije vrijdag. Ja, super chill. En, zeker. Uh, heb je die dan nog een beetje lekker ingevuld? Heb je nog uh, echt dingen op het programma staan dat je denkt, van nou, daar had ik anders nooit aan toegekomen? Nou, vandaag, uh, vandaag is voor mij een beetje lekker rust. Uh, ik denk ook wel uh, later uh, nog even langs de supermarkt gaan, maar het is gewoon een beetje relaxen, Was Oh, wat week? Als dat de belangrijkste taak is voor, voor vrijdag, dan heb je het heel goed voor elkaar. Ja. Zeker, zeker. En uh, heb je nog andere leuke weekendplannen? Of ga je dan weer naar de supermarkt? Hoe moet ik het voor me zien? Nee, morgen wordt het een beetje stressen, want om vijf uur gaan natuurlijk die kaart van Marland uh, ja, live, Dus ja. uh, best doen daarmee uh, eigenlijk. Oh, oh, dus je hebt uh, meerdere pc's open. Je hebt de hele vriendengroep gevraagd of dat ze uh, klaar willen zitten of ja. hoe heb je het aangepakt? Ja, zeker eigenlijk. Uh, wat je net al zei, gewoon met, uh, met mijn zus en haar vriend uh, zijn we gewoon om te gaan. We gaan gewoon met drie pc's, tien telefoons eigenlijk, uh, ons voorbereiden erop. En dan natuurlijk open, want uh, ja... Meer kan uh, je doen. Ja, Wordt de eerste keer nee. Tomorrowland? Ja, ja, zeker. Wel echt een uh, bucket list inmiddels. Uh, ik wil er wel heel graag heen. Alleen, uh, jij ja, weet natuurlijk als het beste. Het gaat zo hard. Ja, het is, uh, het is heel pittig. Maar ik wens je alle geluk morgen. Ga zeker scherp zitten. En uh, jij wil iemand op de line-up horen, hè? Welke wil je horen? Ja, ik, uh, ik wil heel graag uh, uh, ja, het nummer van John Summit, Focus... Uh, met Close. En dan de Alok remix. Daar gaan we! Ook, uh, ja. <middels> Ibiza vibes. You got to laugh in the We Dems. Edit. Welkom bij Mix Marathon Request. En het is een heerlijke dag. Het salaris is weer gestort. Yeah! Kan ik toch weer twee dagen eten? is toch hartstikke lekker. Ik ga naar de telefoon toe. Ik zeg hallo tegen Leon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Leon. Uh, je hebt een waanzinnige trek aangevraagd... waarbij we eigenlijk weer de, de, de strandtent op Ibiza verlaten... En we hebben eigenlijk weer die donkere techno-bunker induiken, want het BPM gaat zo meteen omhoog. Waar heb je deze track, zonder te verklappen welke het is, voor het eerst gehoord? Uh, die heb ik op de radio gehoord. Kijk, bij Slam toevallig. Ja, toevallig wel, ja. Ja dat, uh, ja, dat is heel goed. Smaak zit erin. En uh, wat dacht jij toen? Gelijk zo'n zo ouderwets radio wat is dit? Ik moet het hebben. Ja, dat had gelijk uh, bij mij een beetje een zomergevoel. Ja, precies. Dus ik, gelijk, uh, dus ik had gelijk de speaker buiten staan en uh, gelijk even hard die truik op. Oh, dat was heerlijk. Gelijk naar de platenwinkel gereden, heb je die? Ja, ook dat. Ja, precies. <laughs> heb jij nog veel CD's thuis of niet? Ja, ik heb best wel veel cd's ja, maar uh, ja, meestal dan altijd via Spotify op dit moment. Ja, ja. ja natuurlijk. Maar stel hè, um, je moet alles op marktplaats zetten, behalve één cd, welke zou je houden? Ehm, uh, ik denk toch wel Terror -dome. Terror Dome. kijk eens, dat is helemaal yeah. uh, knallen, of niet? Ja, dat is uh, echt hard, hard staal, hardcore. Wat heerlijk zeg, echt zo'n ouderwetse verzamel cd's, dat zeker? Ja, klopt. Oh, dat is uh, in de tijd van Thunderdome. Heerlijk, hè? Ja, als je dat nog hebt, dat moet je koesteren voor live. Absoluut. Dat doe ik ook. Hé, hey, wij gaan toch weer naar de tegenwoordige tijd. Want je hebt een best, uh, vrij, nou, vrij recent uh, nieuwe track aangevraagd. Welke mogen we erin gooien voor Mix Marathon Request? Marlon Hofstad, One Night of Love. Gaan we die gooien. Dankjewel, Leon. Oké, okay, alsjeblieft. Fijne dag. Fijne weekend. Bye. That love, baby Nou, bij deze jongen. Welkom bij Mix Marathon Request. Jij bepaalt dit uur wat we draaien. Dus kom maar door via de app van Slam. Wat is de lekkerste lunchbeuker die je kan bedenken met je bedrijf? Stuur hem nu door via de app van Slam. Het wordt een beetje een vaste prik, maar uh, Mike, goeiemiddag. Hai. Gaan we het weer doen? Ja, het blijft lekker toch? Gaan we hem weer draaien? Gewoon weer, ja. Ja. Hij mag weer, hij kan weer. <laughs> ja, zo is het. We moeten verloren tijd inhalen. Nou, zeg het maar. Welke wordt een beetje vaste prik in Mixmaster Marathon Request? Marco, ben je met de Hofnaar. Nou, daar gaan ik we. Ik leef niet meer voor jou. Ik leef niet meer voor jou. Daar gaan we weer, jongen. Hé, hey, ik wens je fijne weekend en dank je wel. Yes, doei. Ik leef niet meer voor jou. Sneller sneller heb je nog een goede voor jouw persoonlijke workout tussen 12 en 1. Dit is Mix Marathon Request, even the ground